De vier broers. Er was eens in een klein dorp een visser die daar leefde met zijn vier zonen. Zijn zonen heten Rob, Cole, Alex en Harry. De visser was erg arm. Visverkopen was zijn enige bron van inkomsten... en het lukte hem net om genoeg te verdienen om zijn gezin van eten te voorzien. Hij kon zijn zonen niks meer geven... Op een dag liep hij zijn zonen en vertelde ze. Mijn kinderen, luister. Ik kan jullie niks geven. Nu zijn jullie inmiddels oud genoeg en moeten jullie het huis uit. Vind wat werk en beproef je geluk. Maar vader, we kunnen niet handelen of iets maken. Wat moeten we doen buiten het huis? Dat is dan precies waar je dan achter moet komen. Jullie moeten weggaan om erachter te komen wat voor werk jullie kunnen doen. Maar vader, we hebben nog nooit iets op onszelf gedaan. Mijn kind, er kan niks fout gaan. Ik wil niet dat jullie het leven van een visser gaan leiden. We kunnen nauwelijks leven van dit werk. Ga en vind een goed betaalde baan. Goed vader, als dit is wat je wil, dan zullen we zeker gaan. Ja, vader, we zullen gaan. De vier broers zeiden tot ziens tegen hun vader en gingen weg. Na een tijdje zagen ze vier wegen die allemaal een andere kant op gingen. Rap zei tegen zijn broers... Ik denk dat een ieder van ons een van deze wegen moet kiezen... en dat we elkaar na vier jaar hier weer ontmoeten. Zoals, Zoals je wil, grote, grote broer. broer. Zoals je wil, grote broer. De vier broers gaan allemaal een andere kant op. Rob komt een man tegen onderweg. Gaast, deze weg loopt dood. Waar ga jij naartoe? Ik wil een beroep leren. Iets waarmee ik in staat zal zijn om van te kunnen leven. Kom dan met mij mee. Ik zal van je de onzichtbaarste dief in de wereld maken. Nee, nee. Ik wil met eerlijkheid verdienen en niet door diefstal. Ik wil vrij kunnen leven en niet in de gevangenis eindigen. Kijk, gozer, je hoeft de gevangenis niet in te gaan. Je kan leren om een dief te zijn, maar het voor iets goeds gaan gebruiken. Rob is het met hem eens. Hij denkt dat er niets mis is met het leren van een beroep. Dus gaat hij mee met de man. Hij maakte hem zo goed in de stelen dat het niet uitmaakte wat Rob wilde hebben. Dat hij het makkelijk kon stelen zonder dat iemand het ooit doorhad. Terwijl Cole aan het lopen was, zag hij een rivier die stroomde... en er stond slechts één huis in het gebied... en in een groot gebied eromheen niks anders. Hij ziet een man dicht bij de rivier staan. Hij heeft een apparaat vast van glas. Cole kon niet begrijpen wat het was. Hij gaat naar hem. Hé hey maatje! Wat ben je aan het doen? Met deze machine kun je heel makkelijk dingen zien die ver weg zijn. Dit noem je een verrekijker. Dit ziet er erg interessant uit. Wil je me dit leren te gebruiken? Als je dat wil, dan zal ik het je zeker leren. Cole ging bij de man wonen. De man leerde hem het gebruiken van een verrekijker. Binnen een paar maanden werd Kol er een expert in. Ja, je hebt erg goed geleerd. Dus als je weg wil gaan, ben je vrij om te gaan. Ja, er is al een heel jaar voorbij. Ik moet nu gaan. Goed, neem deze verrekijker met je mee. Met deze zul je alles kunnen zien of het nu op aarde is of in de lucht. Ondertussen ontmoet de derde broer, Alex, een jager. Hij blijft bij de jager in zijn huis en leert hem van alles over het vak van jagen. Alex, het is al vele dagen die je hebt geoefend hier in het veld. Vandaag moet je met me oefenen in het bos. Laat me eens zien of je kan mikken op bewegende dingen. Oké. Okay. Ze kwamen beide bij het bos waar de jager Alex leert... hoe te moeten mikken op een bewegend hert. De pijl raakt het hert en doodt het... Alex, kom nu hier en mik eens. Alex neemt een pijl en mikt op een vliegende vogel. Maar de pijl mist. Alex, je hebt nog steeds oefening nodig. Vanaf nu gaan we elke dag naar het woud om te oefenen. Zoals je wil. Elke dag ging de jager met Alex naar het woud om te oefenen. Uiteindelijk kon Alex doelen raken en nooit meer misschieten. Hij werd een absolute expert in de kunst van het jagen. Bravo Alex, nu kun jij perfect mikken en heb je alles geleerd. Dank je broeder, je hebt me zoveel geholpen. Het is alleen vanwege jou dat ik in staat was dit te leren. Nu wens ik dat ik terug naar huis kan, zodat ik mijn vader kan helpen. Natuurlijk. Je mag gaan en neem deze pijl en boog met je mee. Ze zullen nuttig zijn. De jongste broer, Harry, bereikte een dorp waar hij een kleermaker ontmoet. Broeder, wie ben jij? En wat doe jij hier? Ik heet Harry. En ik ben gekomen om een beroep te leren. Oké, okay. vertel me of je een kleermaker wilt worden. Ik kan het je leren. Natuurlijk, waarom niet? Ik zou het graag leren. Harry begint met in het huis van de kleermaker te blijven. Met al zijn hart leert de kleermaker Harry de kunsten van het kleermaken. Hij legt Harry de kleinste details uit van het werk... Zoals hoe je een draad in een naald doet. Hoe je een kleed moet houden voordat je het naait. Hij leert hem alles. Na verloop van tijd leert Harry inderdaad erg goed te naaien. De kleermaker is erg blij met het harde werk en de oprechtheid van Harry. Wanneer Harry hem verlaat, geeft de kleermaker Harry een draad en naald en vertelt hem... Ik ben erg blij met je werk... Neem deze naald en draad. Bewaar het zo zacht als wol en zo hard als staal. Dan kun je alles naaien en niemand zal ooit de naad kunnen zien in wat jij ook naait. De vier broers komen weer bij de plek waar ze hadden beloofd na vier jaar weer te komen. Vanuit daar keren ze samen terug naar huis... Toen ze thuis kwamen, ontmoetten ze hun vader en vertelden hem wat een ieder van hen had geleerd. Op een dag zaten ze allemaal met hun vader onder een boom buiten hun huis. Toen hun vader zei... Vandaag wil ik zien hoe goed jullie zijn met wat jullie geleerd hebben. Er is een nest bovenin die boom. Vertel me hoeveel eieren erin liggen. Vijf. Oké, okay, Rob... Nu moet je me de eieren van onder de vogel die er bovenop zit te broeden geven. Maar de vogel mag er niet achter komen. Rob klom in de boom en zonder dat de vogel hem zag... stal hij de vijf eieren. Hij was er zo goed in dat de vogel het niet eens doorhad... dat de eieren onder haar waren verdwenen. Wauw, geweldig! De visser plaatste vier eieren op de vier hoeken van de tafel en zei tegen zijn zoon Alex... Snijd de vier eieren in tweeën met slechts één pijl... maar de kuikens in de eieren mogen niet geraakt worden. Alex pakte zijn pijl... en met slechts één pijl sneed hij de eieren doormidden. De visser was erg blij om dit te zien... en zei tegen zijn zoon Harry... Nu naai deze eieren weer aan elkaar en laat het me zien, zodat de vogel deze eieren kan uitbroeden. Harry pakte zijn naald en naaide de eieren dicht. En toen legde Rob de eieren terug in het nest. De vogel had helemaal niets door. Erg goed, mijn kinderen. Jullie hebben allemaal met oprechtheid geleerd deze vier jaren. Ik kan jullie geen cadeau geven... maar ik weet zeker dat het leven jullie zal belonen voor jullie harde werk. Na een paar dagen verspreidde zich het nieuws in het koninkrijk dat een draak de prinses had gekidnapt. De koning verklaarde dat degene die de prinses zou vinden, haar mocht gaan trouwen. Mijn zonen, jullie hebben nu de mogelijkheid om jullie talenten te laten zien. Ga de prinses redden van de draak. Alle vier broers bereiden zich voor en vertrokken om de prinses te redden. Kool keek met zijn verrekijker en zei... Ik kan zien waar de prinses is. De draak heeft haar verborgen op een eiland in het midden van de zee. En hij zit daar haar te bewaken. Toen gingen ze naar de koning en vroegen hem om een boot... zodat ze het eiland konden bereiken. De koning gaf ze een schip en de vier bereikten het eiland. Kool keek door zijn verrekijker en zei... De draak slaapt dichtbij en zijn hoofd ligt op de schoot van de prinses. In dat geval kan ik niet mikken zonder dat de pijl de prinses zal raken. Wacht, ik zal proberen de prinses te stelen en hier te brengen. Zorg dat de boot klaar ligt. Rob stal de prinses van de draak. Maar toen ze terugkeerde naar het schip, werd de draak wakker. En terwijl hij boven hen vloog, volgde hij hen... Hij wilde net aanvallen toen Alex hem doodde met zijn pijlen. Maar toen de draak in het water viel, door de kracht van de val werd het water erg wild en brak de boot in stukken. Ze dreven allemaal dankzij stukken van de boot. Dus pakte Harry zijn naald en pakte veel draad en begon de stukken hout aan elkaar te naaien. En al snel waren er zoveel stukken aan elkaar genaaid dat iedereen erop kon zitten. En zo bereikte de prinses veilig haar huis. Toen ze naar de koning gingen, zei de koning tegen hen. Jullie vier moeten onderling beslissen wie met de prinses zal gaan trouwen. Toen ze dit hoorden, begonnen de vier broers onderling ruzie te maken. Had ik niet de prinses gevonden, wat hadden jullie kunnen doen? Daarom zal ik met de prinses trouwen. Had ik niet de prinses van de draak gered, wat hadden jullie drie dan gedaan? Ik zal met de prinses trouwen. Had ik de draak niet gedood, zouden jullie drie dan in staat zijn geweest om de prinses thuis te brengen? Ik zal degene zijn die haar gaat trouwen. Had ik de poot niet aan elkaar genaaid, dan waren jullie allemaal verdronken. Daarom zal ik met de prinses trouwen omdat de koning de vier broers ruzie zag maken... besloot de koning dat geen van hem met de prinses zou trouwen. Omdat dan niemand op deze manier gelukkig zou zijn. De koning gaf zijn halve koninkrijk aan de broers als beloning. De broers kregen alles wat ze wilden. En op deze manier was de visser eindelijk niet arm meer. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Het einde...